Het is 19 augustus 2011. Hartelijk welkom bij de eerste uitzending van Transitie Radio. Dat is gemaakt onder de paraplu van Transitie Web. En we zitten hier op het terras van De Jaren, Café De Jaren in Amsterdam. Uh, naast me zit Fred Teunissen en tegenover ons zit uh, Fransje de Waard. Onze eerste gast, hartelijk welkom Fransje. En Jij bent Henk Janssen. Ja, ik ben Henk Janssen. Niet te vergeten. Uh, ja, je houdt je al decennia bezig met uh, duurzame ontwikkeling, las ik, ergens op internet. En dat uh, omschreef je als alles kan en moet groener. Oké, okay, nou, dat he? zal best een keer, ja. ja. <laughs> kan niet de grijs vlees zijn geweest Misschien te... was het wel, ja, Ik ben nog website. steeds voor, hoor. <laughs> ja, ja. En dat zei je dan vanuit uh, jouw uh, opleiding als tropisch bosbouwer, dat, dat ben je van de origine. Ja, uh, nou, van origine ben ik in eerste instantie gewoon aardbewoner, zou ik maar zeggen. Oké, okay, dat is mooi, terug naar de basis. Uh, maar... Uh... Ja, ik heb wel de uh, laatste tijd juist ook wat meer zicht op wat de lijntjes zijn die beginnen bij de tropische bosbouw. Dus dat, dat, uh, dat is leuk voor mezelf ook om dat weer uit te vinden. Dat ik steeds meer dingen zie waarvan ik denk. Dus dingen die, waarmee ik nu bezig ben, waarvan ik denk: hé, hey, ja, dat klopt. Dat, mm -hmm. Dus ik heb dat destijds voor mijn gevoel heel intuïtief gekozen. Ja. Maar dit klopt nog steeds. Nu begint het op zijn plek te vallen. Ja. ja, dus het verleden, dat wordt weer het heden eigenlijk. Ja, ja. Dus, uh, Zoiets heb je vaker gehad, zo'n constructie. Zo'n reis door de tijd. Las ik ook in verband met je boek Tuinen van de Overvloed. Dat kwam mm -hmm. uit in 1996. Mm -hmm. En eigenlijk, nu pas de laatste jaren misschien, uh, is, is dat wat meer in de picture. Dat hele verhaal rondom permacultuur. Ja. zou je kunnen zeggen je nee, bent ook nog actief in de stadslandbouw. En dat zijn dus heel interessante disciplines allemaal. Ja. Maar eigenlijk hebben we je daarvoor niet uitgenodigd. Je schrijft er misschien af en toe in hoor. Ja, nou, dat zou leuk zijn. Het, het staat ook niet helemaal niet los van elkaar dus, uh... over, over tuinen van overvloed zouden we het misschien in een later stadium misschien ja, volgend jaar het ook nog een keer met je willen praten. Maar dat komt misschien later. Nee? Ja. ja. Maar daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Oké. Okay. <laughs> we gaan nu praten over dat je op bezoek bent geweest in Damanoor. In juni geloof ik. April. April. Ja. En hoe lang was dat? Hele maand. Hele maand april. Vier, vier weken. Ja. Op een, een cursus. En de cursus die heet uh, Eco Village Design Education. ED. En um, die werd daarvoor het eerst gegeven. En, uh, dus in, het cursus is met een, een soort curriculum wat uh, ja, mo, modulair is, maar wel dus op verschillende plekken weer door andere mensen gegeven kan worden en waarbij die plek dan ook gebruikt wordt of aanleiding is enzovoort. Ja. En uh, voor mij was het interessant toen ik er vorige zomer uh, een jaar geleden van hoorde, uh, omdat... Ik was erbij toen de club die, die deze cursus uitzet, ontwikkeld heeft, toen die werd opgericht. Dat was in 1994. Maar dat zijn Tamanorianen. Nee. Oh. Tenminste, daar, daar, daar had ik toen niet het voor ogen op. Maar ik, ik kwam vanuit de permacultuur, was ik in Vindhoorn. Mm -hmm. Op een, ja, een, ter, ja, een, een conferentie die heel bijzonder is geweest, op een of andere meer. En uh, het thema daarvan was Eco Villages. Dus het, het idee van dat je dus, eh, samenlevingen op een bepaalde schaal... en ook nog helemaal ecologisch ja, inricht, ontwikkelt. En van in, binnen de permacultuur waren daar mensen mee bezig. En eh, die, ja, die delegatie van over de hele wereld van mensen uit de permacultuur... die was ook echt wel zichtbaar. En ik had werkcontact met een aantal van hun Toen hebben ze opgericht het Global Eco Village Network... En dat is zeg maar de soort moederorganisatie van nou ja, deze, deze, deze scholing. En uh, volgens mij was, er waren volgens mij toen zeven plekken die zichzelf als eco-village beschouwden. En volgens mij was Damanhoera toen ook al bij. Maar, ja. En ik hoorde daar toen dus wel van. En dat klonk meteen al een bijzondere plek. Ja. En zo het, ja, als ik eens in de buurt ben... Nou, toen kwam het... oh, dus jij bent niet naar Damanhoer geweest in, in, in eerste instantie... maar naar een, een, een scholing die daar plaatsvond? Ja, ja zo is het. Of ben je bij ja, allebei geweest? Je bent natuurlijk ook op Damanhoer geweest. Ja, maar, nee, het, het, het, het, de, die cursus werd georganiseerd door mensen vanuit Damanhoer zelf... Hm. en vond daar ook plaats. En er was ook veel interactie, Er waren ook van alle gastdocenten uit Damanhoer. We kregen ook ja, tripjes en dingen juist van in die community te zien... En misschien is het wel goed ja. om even dan maar hoe het te lokaliseren. Ja. Ja. He, want dat is inderdaad ja. een, een eco-community, eco-gemeenschap, eco-dorp. Ja. Ja. Ja. Ik weet niet precies ja. de juiste term in Noord-Italië. Een spirituele gemeenschap. Ja, ja precies. In eerste instantie is het een spirituele gemeenschap, een spiritual ja. Ja. community. En, dus en eerst spiritueel en dan pas eco. Ja. Dat, ja, dat is ook echt het begin van die plek zelf geweest. En inmiddels ontwikkelt zich dat op een manier. Uh, ja, in ieder geval de ambities die, die zijn duidelijk ook ecologisch. Ja, maar het is Noord-Italië, het is iets boven ja, Turijn. Het is uh, een uurtje van turijn of zo. En het, en het regio heet Piemonte, dus het is echt Pémonte. een voet, voet oh, van de, de Alpen geloof Ik Ik we hebben niet eens goed op de kaart gekeken. Ja, maar in ieder geval, we hebben wel ja. ook echt besneeuwde toppen gezien en zo. Ja, ja. En er wonen duizend mensen inmiddels ja. ongeveer, klopt dat? Ja, in de orde van grootte ja. Dus je hebt... Um, je hebt... Uh, het is... Ja, Damenhoer is niet één plek. Er is oh. wel een, een, zeg maar een welcome center, zo heet dat dan. En het is ook een soort klein dorpje op zich met nou ja, bepaalde faciliteiten. En dan ook weet je, een restaurant en inderdaad een, een, een ontvangstplek. En informatie, een beetje een soort VVV van Damenhoer. Het is uh, een soort en, staatje bijna, eerder dan een dorp. Nou, niet? het is bijna een echte staat. Want het is, er is ook soort, we hebben ook een rechts... Uh, forum. Dat is ook dat is een soort juridische staat. En dan is de federatie van communities. En die communities, dus in het Engels, in, dat gaat allemaal in het Italiaans, ja. maar daar hebben we nou niet echt in verdiept. Uh, dan, dan bestaat eigenlijk die federatie bestaat uit, uh, dat noemen ze dan nucleo's, dus kernen. En dat zijn gemeenschapshuizen waar, waar 15, 20 25 mensen wonen. Um, en die, hebben de, die, die staan dus met elkaar in verband. Maar je moet altijd wel een half uurtje rijden naar de volgende of zo. Dus niet echt op één plek. Een half uurtje rijden. Met... Nou ja, het, is, het is in de regio. In, in de en dat zijn overal van die plekken. En, de, en dat komen, komen er ook steeds meer bij. En dus die hebben dan gemeenschappelijke ja, allerlei activiteiten. En mensen wonen dus ja, in die regio. Maar zijn gewoon op allerlei manieren verbonden met, uh, met elkaar. Grapper. Ik had altijd het idee dat het echt één dorp was Want nee. uh, als je op internet kijkt Ze hebben ook een site ja. Als je googelt op Dammenhoer dan kom je er vanzelf op En dan zie je hele mooie plaatjes van tempels Daar komen ze ja, ja, nog ja, over nee, te spreken nee, dan... ja. <laughs> Maar ik dacht dat het echt één gemeenschap nee. Ergens in Italië Maar het is bijna een soort staartje binnen Italië of is dat toch ja, bijna? Deze, deze, deze, deze, deze, deze. Ja, ik denk dat ja, jij ja, daar hebben we ook wel uh, lessen over gehad, zeg maar, over hoe zij nou ja, hoe zij hun samenleving organiseren uh -huh. in, in, in, in Italië. Want Italië is natuurlijk een, een ongelooflijk raar land, ik bedoel, zeg maar, juridisch gezien en noem het allemaal maar financieel. Ja. Dus ze, ze, ze zitten ook omdat ze op allerlei terreinen gewoon echt innovatief bezig zijn. Dus van ja, wat is menselijke samenleving? Weet je? Wat, wat, wat, wat hebben we nou eigenlijk nodig? En ook een ja, vrij specifieke spirituele uh, grondslag, zeg maar. Dus ze, ze lopen ook, uh, ja, ja, de Italiaanse staat is dus natuurlijk op een bepaalde manier georganiseerd. Dus er zijn allerlei terreinen waar ze dan, nou, ik zeg niet met de wet uh, per se in aanvaring komen, maar waarin de concept van wat, wat zo, zo doen we dat, wordt wel opgerecht en zo. En ja, ja, zo'n soort spanningsveld. Nee, is de, zeker een spanningsveld. Ja. ja, zeker. Ja, en maar um, je vertelde net hoe je dan in aanraking kwam met Dam en Hoer en, uh, en het bestaan daarvan. Je wist je misschien al, maar in ieder geval je werd geïnspireerd om erheen te gaan. Ga je alle dorpen af in de wereld of waarom ging je specifiek daarheen? Nou, het was echt een combinatie. Ik hoorde dus van die cursus. Iemand had hem in Duitsland gedaan en was er heel enthousiast over. En ik, voor mij was het leuk om te horen dat, dat dus, ja, die impuls van destijds... dat hij nu echt eh, zeg maar, breder uitpakte. Dat die cursus dus in ieder geval het, voertuig was... maar om nou ja, dat gedachtegoed waar we toen ook al... Eh, dat kan je noemen, aan geven... Maar, dat was dat eco, eco ja, in het, ja, ja, ik, ja gewoon, het concept is, is niet van permacultuur verder, van eco-villages, maar dat is eigenlijk wel een inspiratie. Maar, en, en toen hoorde ik dus dat hij in Damanhoek zou komen. Ik dacht, nou, dat is, dat is dan de gelegenheid om daar maar eens, eens te gaan kijken. Het leek ja. me natuurlijk heel bijzonder. Ja. En we, zijn op te, we hadden de, groep, dus de cursusgroep zelf, was dan geloof 27 mensen uit nou, iets van 17 uh, landen. Dat is best wel wat. Grotendeels deels Europa, maar niet helemaal. En uh, we hebben dan de helft van, uh, van die maand eerst twee weken in, samen in één huis gezeten. Een beetje vlakbij één van die nucleo's, eigenlijk op het terrein. Uh -huh. En uh, twee weken daarna zijn we als een soort stamverband, wat we inmiddels ook wel waren. Hebben we het boeltje opgepakt en zijn we nog wat dieper de bossen ingetrokken. <lacht> uh -huh. En uh, ja, nee, ja, wat prachtig natuurlijk. Wat voor mensen lopen daar rond, dus cursisten, hè? Want ze, ja, nee, dat waren je... natuurlijk de mensen met wie ik het meest direct te maken had. Dagen, elke dag in, dag uit, waren ja. natuurlijk de cursisten. En, uh, en, en docenten waren dan vaak dames en hurianen. en werden dus af en toe hiernaartoe gesleept, daar naartoe gesleept. Zeg in flauw, maar van, om dingen te zien van, nou ja, is, ze hebben bijvoorbeeld een bedrijvencentrum, hebben ze al een aantal jaren Ze hebben een aantal van die nucleo's bezocht om te kijken, nou, hoe, hoe leven mensen dan en zo? Of, uh, niet aapjes kijken, gewoon samen mee eten en zo. Ja, ja. Nou is, wat is, wat is, kan je omschrijving geven ja. van een hardcore dammoeder? Wat heb je aangetroffen, aangetroffen ja. <laughs> ja? Ja, wat, hoe leven die nou, um, ja, ehm, um, ik denk bijvoorbeeld qua leeftijd dat veel, veel mensen, nou in ieder geval veel 40 plus, of misschien 50 plus, mm -hmm. in ieder geval 40 plus. En er zijn ook wel kinderen, er zijn mensen natuurlijk ook gewoon kinderen. Volgens mij is meer een echt wel Italianen. Oh, ja. Niet onbemiddeld. Dat nee. zei, het is niet allemaal mensen die echt nergens meer richten. Niet dan maar dame, maar dat kan niet eens, want je moet, je moet ook betalen om nee, daar je te werken. Een wel, wezen. Jawel, jawel, jawel. Ja. Maar dat, dat, dat soort dingen doen ze ook allemaal wel heel uh, open, open. innovatief. Nou, open weet ik niet, maar <laughs> daar heb ik zo, we hebben het ook niet diep ingespit. Hoe maar mensen je? hebben vaak, een deel van de mensen zit gewoon buiten in de regio banen. En ja. mensen hebben natuurlijk ook gewoon winkeltjes of hun therapieën of wat dan ook allemaal gewoon in, in de community zelf. Ja, hoeveel, hoeveel moet je betalen om daar bijvoorbeeld een jaar te wonen? Dus niet als nou, cursus, maar echt... Uh... Ja, ja, ja. Nou, volgens mij, dit het toch al gauw duizend euro per maand of zo. Dan, ja. en dan, en dan, maar ik, er zijn een aantal programma's of een aantal vormen... waarin je dus als, als ja, buitenstaander zeg maar, kennis kunt maken met... en voordat je zeg maar, ook echt burger wordt. Want mensen die echt... Echte Damanurianen, die zijn dus echt burger die van die burger. federatie. Ja. Ik weet niet precies wat er dan allemaal bij hoort... Maar dan ben je, dat, dat, dat, je kan niet nu erheen en morgen dat borger worden. Dan ben je alweer twee jaar verder. Zeg maar je mm. moet gewoon een soort, ja, proefperiode. Ik weet niet, ach, niet precies hoe dat werkt. Maar in ieder geval het meest waarschijnlijke is dat je dan in zo'n nucleo te wonen komt. En misschien drie maanden later weer in een andere. En uh, zo'n nucleo, nou, dat, daar kan ik wel iets over vertellen. Want we hebben we een paar van bezocht. Dat zijn dan uh, vaak... Van, van de origine gewoon van ja, die instortende uh, Italiaanse boerderijen. Want mm -hmm. het, zit daar, het is daar vol mee hoor. Ik bedoel, het, het verlaten dorpjes. Het loopt, dorpjes. loopt allemaal ja. leeg, ja. Mm -hmm. Volgens mij, uh, want een, van, een, een burgemeester van hun, hun dorp daar, die is Damanuria. Ze, ze, ze, ze pakken wel gewoon ontwikkeling op waar dat ze gewoon verder, mm. <laughs> op de oude manier, helemaal strandt. Uh -huh. En die zei dat 80% van het land gewoon ongebruikt is. Nou, het is echt niet het lelijkste, slechtste land hoor. Dat niet niet in de regio, of ja. binnen Dammen Ja, en zo erg is het dan. Nou. Regio, ja, ja. Ja. Dus ze kunnen het nog uitbreiden, dus <laughs> nou ja, maar uh, maar geen probleem. Nou ja, moeten gewoon mensen uit de stad naartoe naar toe feiten. Nee, ja. maar precies, zij, zij, zij snappen een beetje van hoe je dat samenleving dan kan, kan opbouwen. En ja, het oude, dat is, wordt ook alleen maar ouder. Ja, die loopt gewoon door verlaten dorpen, zo ongeveer. Maar goed, dus zo'n nucleo die begint dan... Meestal bij, bij een bestaande pand. Nou, dat, dat, dat stelt dan al of niet nog wat voor. Maar de, de plekken die wij bezocht hebben, die zijn in ieder geval een groot deel nieuw gebouwd of her, her, herbouwd. En um, uh, de, de, het algemene formule is eigenlijk dat iedere bewoner... Dus een, ben je of single of, of duo of ook nog misschien kinderen. Maar in principe heb je een kamer... En deel je uh, keuken, gemeenschappelijke. Uh, ja. dus, soms ziet het er gewoon uit als dus een hotelletje, bij wijze van spreken. of een, of een bed en breakfast met een gang met kamers. Nou, dat is ja. dan wat je hebt. Het zijn niet studentenkamers van twee bedrijven zoals ik we vroeger wel eens gewoond hebben. Maar dat is, dat, dat is het dan. Ja, ja, niet iedereen woont in een idyllisch boerderijtje. En met nee. De, nee. Nee. En, maar uh, de dingen worden wel goed gebouwd. Ze zijn dus inmiddels ook echt wel. Uh, met een ecologische uh, uh, pet die je uh, aan het ontwikkelen. En daar heb je dus een groot keuken, echt. Want ze eten dan volgens mij ook altijd gezamenlijk, want zelf heb je geen keuken en zo. En nou ja, daar heb je natuurlijk van allerlei huishoudelijke logistiek waar je dan ermee, uh, mee doet. En sowieso, er zit nooit iemand stil hoor, in Braam, want er is gewoon altijd weer werk te doen. Ja. En uh, iedereen vrijwillig zich helemaal surfbewijs te spreken. Maar wat grappig is, en dat vind ik dus heel relevant... niet alleen voor dat het zo leuk is op die plek... maar um, ik denk zelf, in, ook in onze samenleving... zeker als je single bent of zo... het leven is verschrikkelijk duur. Mm -hmm. En uh, op deze manier wonen, ja, het is een beetje woongroepachtig... maar dan meer gestructureerd, denk ik, of zo. Ja, het, ik denk dat dat voor heel veel mensen... Uh, Heel interessant is dus niet alleen financieel natuurlijk. Maar uh, nee, wat ik net zei, van, ik woon dan per ongeluk eigenlijk met twee anderen in één huishouden. Dat ja. heb ik vroeger als student natuurlijk ook een bepaalde, bepaalde vorm gedaan. En ja, het heeft gewoon veel voordelen van ook gewoon sociaal. Van, ja, je zit niet in je, in je eentje koffie te drinken ofzo. Mm -hmm. of, uh, nou, je, dat... je hoeft goede... niet allemaal je eigen wasmachine te hebben. Dat nou ja, nee. zijn er nog wel die dingen. Dus. Had jij het gevoel dat zij een goede mix gevonden hebben tussen individualiteit en dingen voor jezelf hebben en voor de, voor, voor de groep, zeg maar? Um, ik denk dingen? dat dat nog niet uitontwikkeld is. Ik denk dat... Uh, mijn, mijn indruk was ten eerste dat iedereen altijd ontzettend hard aan het werk was. Dus ik denk... En dat, heb, dat is typisch iets dat zie je volgens mij in al die communities. Want ze hebben ook allemaal toch een soort missie of zo. Mm. En, en er is altijd wat te doen. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf... Zo had ik daar nog niet naar gekeken, maar ik heb zelf... ...waar ik naar mijn studie in, uh, in Lucie gezeten... ...in een dorpje, in een, in een project... ...was bezig met bomen planten enzovoort. Ik had er nooit naar gekeken als een community... ...want ik, was, ik woonde gewoon bij mijn werk... ...iedereen woonde daar bij zijn werk. Ja. Maar, maar eigenlijk was het dat wel... ...ook in een paar verschillende huizen. En het was ook zo... Uh, je, ...je bent op een bepaalde manier ook toegewijd, ...zonder dat je dan in dat geval burger... ...of waar dan ook maar van wat... ...of aflegt of, of noem het maar... ...voor welke kerk bent of zo. Ja. Je bent, als je in, in zo'n ja, gemeenschapsomgeving zit... Met een soort missie, dan is, dan, dan is het gewoon dan is het denk ik de grootste uitdaging om af en toe gewoon op een bankje de, de te de gaan rusten, zitten. Nee, nee, niks ja. te doen. Ja. Ja. Maar waar is men uh, zo, zo druk mee bezig dan? Want, uh... Ja, projecten. Nou ja, al die, al die nucleos, ik weet niet hoeveel er nu zijn, maar met 20, 25 mm. misschien inmiddels, die hebben zeg maar onderling ook een soort taakverdeling. Mm. Dus nou je ja, kan je op de site misschien vinden of zo, maar we uh, hebben bijvoorbeeld een bezocht, die zijn. Dan wat meer van de landbouw uh -huh. en anderen die. Uh, en dat was ook vanuit de interesse voor de cursus natuurlijk. Dus een andere was dan de, vooral over zonne-energie enzovoort. En, en, maar de, dan is er wering die doet vooral internationale contacten of weet ik veel, intern dit of dat. Of juist weer spiritueel. Daar, dan, daar, daar hadden wij natuurlijk iets meer afstand van. Maar um, ja, dus in zo'n nucleo. Ja, die hebben ook hun eigen programma's altijd en zo. Maar dat doen ze naast een reguliere baan die ze dan in, in de tussen aansteken, ze, ze echte ja. wereld hebben? Of, ja, uh, of zijn er ja mensen en dan die wordt die er van... bijvoorbeeld, want we moeten het over die tempels ook nog hebben. Ja, <laughs> die ja, tempels, graag. Ja. kijk, dat is wel bijzonder dat ik me dat ook realiseerde. Uh, met die tempels is het dan begonnen, hè, dus dat kan ik ook nog wel even vertellen. Uh, dat is, dat is niet niks, hoor, wat daar, wat daar ontstaat. Maar uh, historisch zijn tempels altijd door slaven gebouwd of door dwangarbeiders ongeveer. Nee. Maar uh, nu is het heel andersom, want het wezen wordt door vrijwilligers gebruikt, gebouwd. Vanaf het begin, altijd. En ik kijk is het eens van grote... Uh, Een soort doorbreiding. ...interesse, ja. <laughs> en, en dus... Um, uh, die zijn ook altijd denk ik, zijn ook denk ik nooit klaar. Uh -huh. Dus ja, dan zie je in het café, want ze hebben dan een soort, uh, dus een bedrijfscentrum met een café, een terrasje enzovoort. Nou, dan zie je aan het eind van de middag dan jongens met uh, jongens en meisjes, maar vooral dan jongens, met van die broeken met cement eraan en zo. Ja, die, die, die, die hebben dan de ook weer in die tempel gewerkt. En dat doen mensen uit een soort toewijding. En dat is dan hun, hun spirituele. Ja, verbinding met, met wat Damanhoer dan voor hen is. Ja, want ze, ze werven vanuit Damanhoer ook actief leden, of in ieder geval gasten, die dan uh, daar kunnen bijdragen aan die uh, gemeenschap. Hè? Ja. Ik las op de website wel een aardige zin, althans, er stond kom en we leven het gemeenschapsleven, kom maar, tijdens dit grote moment van sociale en politieke transformatie van de hele wereld. Dat klinkt ja. heel bombastisch. Maar, ja. Ik vroeg me maar, hoe moet ik dat laten... Indalen, zeg maar. Hoe moet je ja. dat zien? Deze nou ja, ik denk... Ehm... Um, uh... Ja, het In Nederland staat hij heel. ook Ja, Dat ja, was ook een klein Nederlands. Ja, want ja, zeg maar er mensen, zijn natuurlijk weer staat... van die satellietjes en zo. Daarom ik zeg ik, ik... Die mensen kennen me dus allemaal niet. Dus ik zeg misschien verschrikkelijke dingen over. Maar... Um... Maar ik vond me vooral nou, die ik... sociale en politieke ja. transformatie. Dat, ja. dat klinkt... Nou ja, wij, wij hebben denk ik via die cursus juist wel een, een soort um, intensief gehad met wat doorkijkers op een aantal terreinen die je als gewone bezoeker waarschijnlijk juist niet zomaar allemaal achter elkaar te horen krijgt. Of inderdaad hoe ze hun hoe ze ja, eigen geldsysteem, hoe dat in elkaar zit. Dat kan ik helemaal niet reproduceren hoor. Maar, en uh, hoe ze dingen sociaal doen, inderdaad hoe zo'n ze, ze nucleo ontstaat. Of hoe ze, nou weet ik wat, hoe, het, hoe het is van vandaan benieuwd, is geweest. En dat... Um, daar zitten uh, ik weet wat, wat, op wel dat een gegeven moment lees van iemand die, die, dan, die is van huis uit ook econoom en die, die werkt ook als econoom buiten, buiten Damenhoe en binnen Damenhoe draait hij nog eens, ik weet niet hoeveel uren maar uh, toen heb ik ook gezegd van uh, nou, jullie verhaal hierover bijvoorbeeld uh, over hun bedrijvenstructuur of weet je, ze hebben echt zo'n heel netwerk van bedrijven daar zit eigenlijk iedereen op te wachten, want, want ze, hmm. ze, ze, ze, ze bouwen ja, hun structuren op echt vanuit de waarden, vanuit diepere waarden, niet alleen maar pragmatisch zijn, maar vanuit hun waarden in ieder geval. En dat gaat toch, uh, ik, ik, ik, ik ben dus helemaal niet zo warm over hun vorm van spiritualiteit, maar dat is gewoon de vorm waarin het, nou... Nee, kopje thee gewoon niet. Geen, geen dat duiden van, van, van ja, wat is het doen? Maar, maar, dit, maar, dit, maar die waarden gaan er heel erg over inderdaad gewoon van ja wat willen we als mensen nou van het leven van elkaar, van de aarde weet ik wat, ja. en, en hele gewone fundamentele dingen maar ja als je kijkt naar hoe we hier in de samenleving dingen in elkaar zitten, dan klopt er natuurlijk geen hout meer van inmiddels, dus dat is wel degelijk heel veel waard. Dus ze moeten eigenlijk meer capaciteit ontwikkelen om hoe ze het doen, gewoon die modellen, die formules. Het is allemaal niet blanco of niet, zijn er geen blauwdrukken verder of zo. Maar om dat verder uit te dragen, dat is denk ik. Ik denk je heel je een, veel... een voorbeeld noemen van zo'n ja. waarde? Is dat bijvoorbeeld liefde? Of is dat delen van dingen die de aarde voorbrengt? Op dat of, niveau, ja. Dat soort dingen. Ja, ja, ja. Wat iedereen eigenlijk ook wel vindt... maar ja. wat, niet, wat niet in praktijk wordt. Ja, ja nee, precies. Ja. Dus, als, je, als je beter kijkt... Door zeg maar, de systemen die we hebben ontwikkeld. Dan, dan kom je dat niet tegen. Terwijl daar ga je voor het gemak maar even vanuit dat het daarom, dat het daarom gaat. Maar zoiets als het zeg maar, bruto nationaal product. Of zo, dat, dat werkt inmiddels gewoon aan alle kanten tegen ons. Omdat, mm -hmm. Om dat op die manier als maatstaf. voor de gezondheid van de economie te gebruiken. Dan wordt het inmiddels hoog nodig dat dat vervangen wordt. <laughs> ja, datgene ik zag staan ja. op die website. Ja. dat deed de vermoeden dat ze ook een enorme zendingsdrang hebben. Hè? Ja, dat heb ik echt. Ja, nou, die zin die je ja, net voorlas. Ja, dat is ook een soort ja, zending. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Terwijl, ja, ja. Ik, dat heb je niet zo goed. Ik opgeven. weet niet. Nee, ik, ik kan me voorstellen dat ze wel nu na, na een aantal jaren zich wel realiseren dat ze na, dingen dat ze wel iets te brengen hebben. Uh -huh. Want zo is het niet begonnen. Dus per, ja, ze is wel begonnen, maar dan meer echt puur in spirituele zin met, met nee, wat ik zeg, van een bepaalde vorm van spiritualiteit. Ja, dan denk jij, ja, zit de wereld nou op te wachten, En Wat is het dan? Even snel. Aan, wat is het? Nou, ja. Is het boeddhistisch? Nee, nee, nee. Het nee, is dus lastig te duiden. Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maar het is eigenlijk meer een soort eigen Damanuriaanse stroom. Het is heel universeel in die zin dat alle bestaande religies en spiritualiteiten... Die, die daarbij een plekje ...die hebben een plekje in, inderdaad. <laughs> uh -huh. Het heeft iets van... Ik heb toevallig in, in Amsterdam nog wel eens wat hermetica... Dus in uh, medische filosofie gestudeerd, westerse industrie. Daar heeft het wel wat van. En dan dacht ik, goed, interessant, want dat is natuurlijk ook in Italië begonnen. De renaissance zou het daar dan een soort, een beetje, ja. uh, kindje van zijn ja, of zo. Nou, ja, ja, ja en zo. nee. Ik ja. Maar ik ik, ja, ik een beetje flauw hoor om te zeggen, want er zijn mensen die worden daar misschien wel juist heel erg warm van. Maar uh, ik kreeg dan vaak het gevoel van, ik vind het ook hocus pocus gewoon. <laughs> weet je, dus magie prima, maar in het leven zelf, en dan kom ik bij de ecologie, die magie is er al, weet je wel van... Die zit al in de natuur, bedoel Ja, natuurlijk. <laughs> Dus um, ik, ik, voor mij hoeft niet iets extra's daarover gecreëerd te worden... waar je dan ook nog heel heilig over zit te doen. Het, het is er dan nog wel een beetje bij, namelijk en zo. Dus nou, voor mij, eh, spiritualiteit gaat over verheldering alsmaar. Niet mystificatie. En dat kwam ik, ik yeah, te veel uh. tegen. Dus en gelukkig hoefde ik daar ook niet zoveel mee... Maar, zou je dat, die houding ook kunnen volhouden? Of, nee, ik ga er niet in mee en ik geloof lekker wat ik wil. Of desnoods ben je Christen of mee en je denkt van nou maar de rest. spreekt me erg aan denk dan het niet. Hoe, Zou je daar kunnen wonen? Op een gegeven moment niet. Nee, ik nee, nee. denk niet. Vanuit jezelf niet? Omdat je dat niet trekt? Of ben je dan gewoon niet welkom? Ik denk dat je, ja, welk, dat, dat kan ik natuurlijk niet bepalen hoe welkom je bent. Maar ik denk, oh. het, is de, het is er zo van doordrenkt dat je, ja dat hou je denk ik niet vol. Nee. Nee. Ja, dus het is ook wel met nadruk een spirituele gemeenschap. Ja, ja. zeker. Dat zal ook dat iedereen zeggen ook, hoor. Dat, dat ook, zegt ja, iedereen ook als eerste ongeveer. Ja. ja. ja. ja en daarom was het wel grappig van... Uh, ik snap heel goed dat ze dus dat ecologische willen oppakken en dat, do dat doen ze ook. Er uh -huh. moet nog heel veel gebeuren, want zeker dat landbouw. zijn, zijn zij zelfvoorzienend in energie en in landbouw? Nee, nee, nee. Ze zijn daar wel naar onderweg. Dat goed. is hun streven. Jawel, jawel. Ze zijn... Ik zou op de meeste terreinen zou ik zeggen dat ze niet echt voorop lopen helemaal, of zo. maar ze zijn duidelijk wel actief bezig. En wat bijvoorbeeld aanwijsbaar interessant is, ik weet dat ik vroeger wel eens uh, nee, ook uh, in Spanje zat ooit. In Spanje is er geen huis ongeveer, dat het geen zonneboiler heeft of zo, nee. overal, zonneplanen, in Italië. Niks. Je vliegt eroverheen. overheen, je ziet niks op die daken. Nou, zij hebben dus nu een bedrijf in zonnepanelen en dat, dat, dat gaat gewoon echt. Dat, dat doen ze gewoon goed. Ja. Dus uh, ja, nou, dat is prima natuurlijk, daar ja. kun je een enorme slag mee maken en zo. Dus in die zin, uh, they walk, they talk. Of zo. Maar op het gebied van landbouw was ik zelf nog helemaal niet onder de indruk. Maar goed, dat is Verbrouwen al Maar mijn... heb ze wel zelf een eigen voedsel of niet? Jawel, er zijn allerlei. Ja, niet alles, volgens mij. Gedeelte. maar gedeelte? Ja, een gedeelte zeker wel. Ja, ja, ja. Er zijn wel koeien, honderd koeien of zo. Die hebben we al gezien. En, uh, nee, waar ik das, waar ik dan, maar dat is een beetje flauw misschien. Nee, dat ik, is jouw spreek, mijn loop, Precies met deskundigheid. Ja. Ik dacht, nou, ik hou mijn mond maar. want uh, dat, uh, um, Nee, daar moeten ze we nog wel een paar slagen in maken. <laughs> ik snap bijvoorbeeld niet dat, dat je in Italië uh, tomaten gaat telen in een plastic kas... Ja. Nou, moet je ja. mij uitleggen. Ja? Maar, dus, maar, de, de, maar daar is. Ik zie daaraan. Ik zie daaraan. Daar er zijn dus nu geen mensen die. Tenminste, ik kan dat niet zien. Mensen die daar echt. echt op, dat, op dat terrein gewoon echt vernieuwing kunnen brengen. En die komen misschien dan nog wel. Maar de mensen die. die uh, wat minder. Zich op hebben, die moeten niet te hard roepen dat zij nou zo verschrikkelijk uh, vernieuwend of ecologisch aan uh, het zijn. Want dat huh. heb ik nog niet gezien, in ieder geval. Ligt er geen rol voor jou dan? Nee, zou ja, dat... nee <laughs> ja, dat zou we, Dan misschien leuk vinden. Wij ja. Nee, maar goed, het komt wel, denk mm -hmm. dat denk ik. En het omgekeerde, er was wel iets, of een paar dingen misschien zelfs wel, die jou enorm verrast hebben. Dat um, dat, dat, ja, dat heeft maar nadenken. Ja, want ik, ik was het niet eens zo zwaar uh, ingelezen verder ofzo. En ik dacht, nou we gaan het gewoon zien. Ja, ja. Um, ja ik was wel onder de indruk van uh, terwijl ik ook maar een beetje van heb gezien natuurlijk, van hoe, het, hoe sociaal de, de structuur is georganiseerd. Die nucleos, dus dat is echt een succesformule, denk ik. Van, Mensen die ze gewoon commenteren, ja, zo, zo wil ik wonen met elkaar. En, en dat zijn gewoon prima, prima huizen en volgens mij draait het allemaal goed. En, uh, nou, dat, dat, uh... kan dat... ook van elkaar verschillen? Dat ze bij de ene uh, kleine gemeenschap andere dingen doen of andere dingen. Nee, ja, ja, hebben dat bij de dat andere? Ja, dat is natuurlijk ook Uiteindelijk welke individuen wonen waar bij elkaar en zo. Ja, maar die, die, want die nucleus hebben wel verschillende sferen ook, denk ik. En, zo. en uh, verschillende taken dus ook. En zo. Dat, en ik weet niet precies. Mensen zoeken waarschijnlijk ook een beetje zelf uit wel, waar ze dan bij passen en zo. Is dus dat. En... Um, uh, nou, ik, heb, ja, me, ik, ik heb heel wat mensen aan het woord gehoord dan, als gastdocent. Die zijn echt heel erg oprecht bezig met bijvoorbeeld ook een arts. Een, een dame, een Oetiaanse arts. Die uh, ja, gewoon als arts werkt. En, en dus, dan moet je je natuurlijk aan allerlei regels houden en zo. En daarnaast uh, ja, heel integer en heel hardwerkend probeert om op hele andere manieren aan gezondheid te werken. Namelijk nou, meer van wat, wat is gezondheid. Niet is van hoe kunnen we ziektes bestrijden, maar wat is gez gezond, gezondheid. Gezonder, ja, precies. En dat is duidelijk voor gewoon mensen die daar, zeker de mensen dan, die worden opgetrommeld om in zo'n uh, cursus een verhaal te houden. En die zijn natuurlijk vers, verslagen, toegewijd ofzo. Dus die, uh, ja. dat is wel inderdaad. En bijvoorbeeld ook iets van, van een hele andere orde, maar dat vond ik ook wel heel erg treffend. Um, je kan... Ze hebben dus natuurlijk allerlei rituelen en zo. En daar hebben we iets van meegemaakt. En er zijn nog ongetwijfeld nog veel veel meer waar je... moet nou, je toch dichterbij zit of zo. Maar een van die dingen is dan... Dat er is ook een soort Nooriaans huwelijk. Uh -huh. En uh, dus je, je kan daar op, op zo'n noor met elkaar trouwen. En daar is dan een ritueel bij en zo. Maar dat, dat huwelijk is, dat geldt voor een jaar. En na een jaar kun je zeggen... Ik wil wel weer, ja. <laughs> en er en, uh, en zijn er ook twee in de cursusgroep met elkaar getrouwd. Er waren een jonge Braziliaan en een Oekraïnse. Die waren al wel met elkaar. Dus die meid was ook zwanger en zo. Maar die zijn dus op zijn derde dus manier waar wij bij waren met elkaar getrouwd. Dus is het, dingen, nou ja, het is een beetje vergelijkbaar. Maar dan, weet je, Is het ook op een of andere manier om... rechtsgeldig dan in Italië? Nee, maar het is niet een grapje. Het, is het geldt ja. daar als huwelijk. Ja. Maar elke keer als ik dat ook aan anderen vertelde, iedereen werd vrolijk van. Dus buiten daar gewoon thuis. Hè? Ja. Want, want um, je krijgt gewoon elke keer de gelegenheid om te bedenken. Ja, wil ik dit we weer? Mee, wil ik dit nog schutje. weer? Of misschien gaan we, gaan we een jaar niet. Of, uh -huh. weet je? En, dus wij hadden voor de les van iemand die is al, die is al 19 keer getrouwd met dezelfde meneer op die manier. Uh -huh. ja, dat is toch, dat maar is mag toch... dat maar steeds met één? Je mag niet met vier mensen trouwen? Dat heb ik niet van gehoord. Volgens mij is het wel de één op één de ja, ja, ja. Ik denk in ieder geval volgens Ja, dat zal in Daamer zijn dat denk ik niet leuk om, om met vier mensen te trouwen. Nee. Het is wat dat betreft wel een afspiegeling van zeker de Italiaanse maatschappij die heel erg. Uh... Uh, ...stoelt op uh, gezin, He, man, vrouw, ja, misschien nee, heel precies. vaak. Het is, in die zin is het daar echt de andere kant van. van ja, en dat is wel vanuit de spirituele visie van God, de mens is vrij. Weet je uh -huh. individu is vrij, kiest, kiest, of ja, heeft wel een soort pad te gaan misschien, maar kiest en maakt daarin zijn eigen keuze. Dat is ook sterk trouwens. we hebben ook verschillende vormen waarin je dus taken in zo'n gemeenschap... ...dat is allemaal op de, gewoon een speeltuin of een oefenterrein... En uh, ze hebben daar dus, dat kan ik ook niet reproduceren, maar toch heel zeg maar, een geraffineerd soort een goed doorgedacht systeem over verantwoordelijkheden en wat daar aan vast zit en wat daarvoor nodig is om, om die ook, je uh, zeg maar je gespoord weet door gemeenschap om die dat het kunnen volbrengen en zo en hoe, hoe dan die feedbackmechanismen zijn dat is nou ja, dat zit allemaal dat ja, komt niet het uit de lucht van de sociale me. samenhang ja. zeg maar ben je wel, ja, wel van? ja, ja dat de is dat is he? bepaald wel wat uh, kunnen hmm. kun we nog heel wat leren zou dat in Nederland kunnen bestaan of zou je dan zou zou dan je dan ja, zullen ja. dan problemen ontstaan met, met allerlei overheden en zo? Die zeggen: het ja, dat, dat is leuk met nou ja, je eigen geld in je eigen onderwijs hebt. Er zijn natuurlijk in Nederland, Nederland ook allerlei initiatieven in die, in die ecodorp-sfeer en zo. En uh, ja, uh, als je op alternatieve manieren gaat samenwonen, dan kom je vaak al op een gegeven moment tegen regels aan. Gewoon omdat je, dat, omdat je die wat ruimer wil, hoef niet oorlog te worden of zo. Maar, ja, dat is natuurlijk. Niet, ook niet alleen maar van vandaag. Het speelt natuurlijk ook al, al wat langer. Maar Ja, ik denk in Nederland zou een damenmoeder heel anders uitzien. En niet We hebben geen berg waar we ja, uit kunnen graven en raad. een tempel in kunnen ja. bouwen. Ja, je zei straks dat je daar nog wat over de, Nou ja, dat, tellen, Dit is een soort kathedraal bouwen, maar dan naar binnen toe. Of, ja, het is in een berg, de kathedraal met allerlei verschillende ruimtes. En, en zo is het dan... Wat ik ervan weet begonnen ooit, dat zal in de jaren zeventig zijn geweest... van een groepje kunstenaars die ja, een soort inspiratie hadden, whatever. Ik heb, ik heb te weinig gelezen, maar daar kun je van alles over lezen. En die begonnen dus in het diepste geheim om die, die, die bergen dan gekocht hebben... en dan uh, te graven en mooie dingen te maken... Ja, ze hebben de grond gekocht, maar ze ja, zijn natuurlijk. naar binnen gegaan. Nee, precies. En, uh, maar het is dan ook echt op z'n Italiaans, dus met, met eindeloos veel glas in lood en mosaïken en schilderwerk enzovoort. dat dus is, is heel mooi, hè? Ja, het is schitterend. Ja. Het, is schitterend. Ja. Ja, het is wel koud en vochtig, hoor, binnen ja? zo'n berg. Ja. Heb je, heb je hele, wat heb je gezien daar dan? van Het zijn ja, verschillende niveaus. Ja, precies. Hè? Het is, het is, het is uh, al driedimensionaal. drie-dimensionaal. Uh, uh, ja, ik heb wel op mijn Netflix een beetje zo'n plattegrondje bewezen spreken van, maar nou, ze, ze hebben allemaal mooie namen, die zalen, en uh, nou, daar komen dus altijd weer nieuwe dingen bij. En, nou, ik, het is gewoon heel, het is heel knap gemaakt, uh, het is ook alsmaar nog, er wordt dus nog alsmaar aangewerkt. Het is inderdaad qua klimaat moor, <laughs> om daar nou uren te zitten. Dat is een je kool. Ja, cool, <laughs> en, cool en dan voor een deel heb ik dan toch wel een soort weerstand tegen de symboliek of zo, of het verhaal erbij. En denk nou ja, ja, daar word ik dan niet warm van en zij wel. Dat is ook een honest ja. natuurlijk. Maar... Ja, dat zijn de tempels der mensheid of de human Ja, pint. nou ja. Dat, ja. ja. Dat, maar goed, er zit een soort pretentie aan. Ja, er zit een toe? soort ja, het is alles bij elkaar echt een heel bijzonder gebeuren. En, en uh, bij sommige dingen ik denk ik, ja, het is goed. Ja, nu ik ben een... blij dat het gebeurt hoor, ofzo, maar ik hoef het, is, het is ook allemaal niet. Nee, we horen nu een enorm gezang op de oh, achtergrond. Studenten, studenten. Ja, studenten. Ja, studenten ja. klinkt als voetbalsupports, ja, maar goed, we spelen ons hoening, er niet denk ik. Ja. Ja. Zeg maar, de, de Verenigde Naties, hè? Die, ja. uh, die stelt Damanhoer als voorbeeld van hoe je aan een duurzame toekomst kunt werken. Mm. En dan, mm. waarschijnlijk doet men niet op uh, de spirituele kant, maar toch op de ecologische kant. Ja. Dat, maar jij, jij bent toch minder onder de indruk van nou, wat dan de Ik denk dat, dan ze, dan ik denk dat ze sterker... Hoor ik. Nou ja, ik denk dat ze goed lobbywerk doen. <laughs> dat <laughs> ja, kan ja. Ja, nou, ja. Zo kom je daar natuurlijk wel in de papieren terecht. En um, ja, ik denk dat ze vooral sociaal op dit moment, vooral sociaal die manier uh, echt wel wat te brengen hebben. Uh -huh. En ik weet helemaal niet hoe dat dan uh, zijn beslag moet krijgen, wat de Verenigde Naties daar allemaal niet de aan denkt te gaan doen hoor, dat weet ik niet. Uh -huh. Maar ja, ze hebben zich duidelijk... ze spelen zich op die manier goed in de picture. Ja, weet je, wat, je, wat bij mij oproept, maar corrigeer me maar, dat is dat het een soort sociale samenhang is. Uh, die, die, het is volgens mij... Je moet het zien als een laboratorium. Want je, we moeten niet allemaal Dammermoerianen worden. En we hoeven die spiritualiteit ook niet. Want ik heb, ik, ik heb zelf niet eens behoefte aan iets specifieks wat mij dan zou binden. Ik, voor mij is dat genoeg. Gewoon, uh, ik wil wel uh, heel graag de mensen om me heen die... Die, die, die voorzichtig met de aarde omgaan en met ja, elkaar en zo. Maar ik hoef niet iets extra's nog, daar, daar, zit, daar zit het eigenlijk voor mij al in, maar goed iemand anders wel, op best maar dus ik denk dat we, ja, dat, we nu, dat we gewoon echt als laboratorium gezien kunnen worden, en op een aantal terreinen is dat al veel verder ontwikkeld dan op andere en, uh, Maar is wat jou zo raakt, uh, uh, de kleinschaligheid maar toch op een groter niveau samenhangt of, of, waar, waar zit de fascinatie? Uh, nou, fascinatie zit er. Ja, dat woord heb ik zelf nog niet gebruikt, maar dat is het misschien wel. Zeg maar, dus, ja, die, die sociale samenhang. en die benoemen zij dan weer heel spiritueel. In die zin van: ja, die, wat ons bindt, is die spiritualiteit. Oké. Okay. Um, ja, het zit ook in de structuur. Van, van, ja, ja, ja. Van, het is niet alleen ja. maar een idee. Het, is ook ja. de, de, de... En het mooie is ook wel, want we hebben wel af en toe wat geschiedenis ook uh, over van, van de, de plek zelf gekregen. Van het is niet allemaal van tevoren bedacht of zo. Kijk, zo gaan we het doen en dan moeten we dit en dan moeten we dat. Ze hebben een aantal fases die, die ontstonden. En dat, is, en dat is ook bijzonder geweest. Dan hebben ze hebben een soort openheid gehad van, Jezus... Nu gebeurt er dit. Uh, hoe, hoe gaan we dat doen? Geen idee. Uh, ja. Nou, laten we maar... of zo. En, en dat, dat is ook wel de, de sociale vitaliteit of zo. Om elke keer weer alles helemaal open te kunnen gooien. Van, uh, en dan ontstaat er weer iets, echt iets nieuws. Nee, dat gebeurt natuurlijk. Zo doen we dat natuurlijk helemaal niet. Alles, ja. Dag van de tekentafel in feite. Dit vind ik hartstikke interessant. Ja, ja, is het ook. Op dat, op dat, op dat niveau is het heel interessant. Want de meeste mensen hebben een bepaald tekentafel en gaan dat aan de werkelijkheid opleggen. Ja. Ja. Maar gebeurt dat gewoon uit een soort nonchalance bijna? Of nee, is dat nee, nee, een, nee, nee, een, nee, nee, nee. Een, nee, dat is, nee, dat is juist, een bewuste keuze. Het is juist, zo, een bewuste keuze, ja. ja, ja. En is ook ja. een soort hiërarchie eigenlijk binnen en Oer. Dan Wanhoe? Ja, is er een heb vlug... ik mij even nee, niet zo heel verstand van. Nee, er is absoluut iets met een binnenkring en een buitenkring en nog eens een binnenkring of zo, ja. Ja, dat heb ik niet zoveel. Dat trok me ook niet zo hoor, maar nou niet lucht? meer van te weten. En dan heb je, als je dat wil, wil dan moet je daar natuurlijk gaan zitten. En, dan... en ik weet ook niet weet je, hoe sectarisch het op een gegeven moment dan wordt. Of zo. Dat, nee. eh... dat ik me ook afvraag, wat betekent dat woord? Ja, dat weet ik niet, geloof ik. Maar waar komt dat vandaan? Dus dat... Het klinkt niet nee. per se italiaans uh, Nee, het is helemaal ja. niet Italiaans. Het klinkt een beetje iets... Nou, iets, iets, is misschien iets, uh, Egyptisch, Persisch, weet ik het. Nou. of zo, weet ik wel. Zoiets zou, wat, iets, zou iets. we zo kunnen. Ja, gaan we proberen ja, uit te ja, zoeken komen, en dus dat zetten we vinden? Ja, we het ergens vinden. op internet. Ja. Laat ja, ik me ook graag vragen, want je was daar op die cursus, hè, daar begon je mee, of training, op de noemen, wat het? Ja, cursus, ja. Er waren natuurlijk ja. mensen uit andere eco-gemeenschappen, neem ik aan, mm. niet. Dit was het was van, van de denk, Global Ecovillages -Eco Network. Dus dan... Ja, ja, ja. Dus met maar deelnemers dat konden dus iedereen zijn. Er waren in ieder geval mensen met, okay. uh, met, met interesses en zo. Ik, niet nou, veel... ik vraag me namelijk af, want het is dan een gemeleerd gezelschap met ja. mensen met hele andere achtergronden. Ja. Uh, die moeten allemaal verschillend gereageerd hebben op de indrukken die ze daar hebben opgedaan. Ja, nee, dat, dat was natuurlijk deel van die cursus om daar ook alsmaar over uit te wisselen. Zo, ja. Dus het ging, die cursus ging natuurlijk niet alleen maar over damanoor, Maar was er was, waren ook gewoon stukken cursus die gingen over ja, over überhaupt de sociale samenwerking of over worldview of over uh, ecologie. Maar, maar dus die, inter met die interface met Damanur, die was er wel ja. heel veel, maar niet uitsluitend. Het was niet een cursus over Damanur verder of zo. Nou goed, we maken dit voor transitieweb. En uh, er zou uit dit gesprek kunnen komen dat, uh, dat we wellicht naar een transitie moeten. Van een hele wereld vol ecodorpen, maar dat is volgens mij helemaal niet noodzakelijk, Want je kan het opsplitsen in spiritualiteit, in ecologisch... Boeren, zeg maar, en noem maar op. En die dingen zijn niet per definitie verbonden met elkaar. Nou ja, wat, wat, ik, ik ben zelf al steeds meer de mening toegedaan. dat uh, als je het over duurzaamheid dan bijvoorbeeld ja. hebt. want daar wil ik natuurlijk toe. dat dan juist die verbindingen tussen al die terreinen heel belangrijk zijn. Toch wel? Ik, ik denk dat als je. bij mij net ook. maar als je, als je het over ecologie hebt. Dus dat je ingang is. dan kan je dat wel heel technisch bekijken. maar daar kom je ook niet zo ver mee. Dus als je. Want, uh, en ja, dan kom je misschien gewoon in zo'n zo uh, hoogtechnologische plantenlaboratorium terecht of zo. En ik weet niet of we, daar kunnen we wel uit eten, maar of we daar nou echt gelukkig voor worden of zo, weet je, als plek om, in te wonen, om bij het naast te wonen, vind ik het uh -huh. toch heel wat anders. Ik denk dat de verbinding, dat is gewoon een spirituele stellingname bij wijze van spreken, van uitspraak in ieder geval. Dat, dat verbinding tussen onszelf als mens met nou ja, de aarde, met het groen, met de natuur. Ja, die is er ja, natuurlijk gewoon. En met elkaar. En met elkaar precies. Ja. Maar dat, dat begint. En das, dat is dus eigenlijk al, spiritueel. Ja, ja je hebt het over verbinding. Ja, ja verbinding, ja. En, uh, en we doen, daarom zitten we in het probleem, we doen alsmaar of die verbinding er niet is. We, we take it for granted. We, uh, <coughs> Ja, de hele samenleving, daar roep ik al een poosje natuurlijk, is, is, helemaal, is verslagen sectoraal georganiseerd inmiddels. En in al die straatjes, dus de ene doet het groen, de ander doet het sociale gebeuren, de ander die lap de straten op en mm -hmm. weet ik zo. Ja, dat loopt allemaal dood nu. Daarom is het crisis. Ja, ja. <laughs> maar en het zelf... ook. <laughs> Zijn ze lachend. En dan moet even flink doorroeken. ja <laughs> nou ja, dat ja. weet ik, maar het is niet tegen te houden, denk ik. Mm -hmm. Stel we willen in Nederland uh, volledige permacultuur. Ja. Is dat mogelijk? Moeten we moeten dan ook iets uh, op maatschappelijk vlak veranderen ja, politiek natuurlijk vlak natuurlijk, en politiek vlak ja? ja natuurlijk, Ook in Nederland loopt het platteland leeg. Aha. Nou, dat is natuurlijk een probleem. Niet alleen voor mensen die achterblijven, maar ook voor de mensen die er niet meer wonen. Want het platteland kan heel veel functies, uh, zal heel veel functies moeten vervullen, die ook voor mensen in de stad. Uh -huh. van belang zijn. Dus ik, ik denk dat het bijna onvermijdelijk is dat omdat het platteland leegloopt, loopt, en dat gebeurt in Zuid-Europa toch wel veel langer, dat, dat, een er ook weer een trek, nee, dat er ook weer een trek naar het platteland ja. komt. Uh -huh. Ja, straks, ja, die, la, la, de grondprijzen, die, die, volgens mij stijgen die al niet meer of zo, dat zegt natuurlijk dat ook wel wat. Ja. ja, ik vind het interessant, dat, dat, uh, dat gaat een beetje af van dam aan hoer, maar mm. uh, het komt bij jouw uh, discipline, zeg maar, mm. de permacultuur. Wat, wat zijn dan de eerste vijf stappen die er moeten gebeuren in Nederland? Wil je naar nou een permacultuur? Ik heb een er wel een paar. Ja? Um, als we het over voedsel hebben. Want voedsel het is natuurlijk ook is heel lang zelf. voor Grant. Ja. Uh, omdat het gewoon de supermarkt ermee vol lag. Maar uh, als we het daarover hebben. Ja, Nederlanders zijn eigenlijk de uitvinder van de grootschalige uh, platte landbouw. Zeg maar het is dus gewoon de tafel en dan met ploegen. Mm -hmm. Nou ja, die ontwikkeling, dat, dat, dat is ook een doodlopend uh, gebeuren. En uh, we moeten in plaats van de monocultuur... Ik ga nou even kort het woord, hè. In plaats van de monocultuur moeten we naar de polyculturen. En dan kunnen mensen opnikken, maar dan weten ze nog niet precies wat dat is. Maar in ieder geval... Dus daar komt mijn bosbouwachtergrond weer tevoorschijn. Want een polycultuur is een... een ecosysteem wat uit heel veel verschillende organismen bestaat, heel veel verschillende lagen van. Nou, als je het nou slim doet, en dat is zeg maar, de permacultuur ten top, als je het slim doet, dan uh, vul je al die lagen en al die niches in met soorten die eetbaar zijn, of op een andere manier, weet je, de bijtjes aantrekken of uh -huh. zorgen of, nou, noem het wel maar. En uh, nou, dat is qua structuur is dat er, toch een heel ander verhaal dan ja. de huidige lange tuinbouw, ja. bijvoorbeeld. Dus ophouden met ploegen, want dat is niet nodig. <laughs> dus bodem bedekken. Uh, verschillende gewassen die elkaar verdragen of, en ook uh, zelfs helpen. Uh -huh. uh, niet zomaar wat bij elkaar gooien, maar daar is kennis over. Ja. Die, die kennis is, gewoon, die is er gewoon, die kunnen we toepassen. Uh -huh. Nou, dan, dan heb je... Uh, uh, over tien jaar is er echt geen olie meer zoals die er nu is om eens even grote machinerie en zo in te zetten. Dus die landbouw moet ook alleen al daarom over een, een hele andere boek. Nou, oh, dat is een goeie. Ja. Nou ja, dan hoeft het ook allemaal niet meer zo, veel, zo heel ver weg uh, te komen. Een nee, ja, uh, energieverhaal we... heb je natuurlijk ook, een waterverhaal, en, uh, we uh, ja. gaan er wel even door. Maar stel dat je heel, heel Nederland, wat niet bebouwd is, er is natuurlijk heel veel niet bebouwd, ook al is het heel vol hier. Uh, als je dat op die manier uh, inricht, is er dan uh, voldoende te produceren voor de bevolking? 60 ja, dat is een heel grappig, die vraag komt dan altijd. Dus ja, dat zal best, ja. Nou ja je moet, de huidige situatie is dat wij uh, in Nederland zeven keer zoveel oppervlakte als Nederland buiten Nederland gebruiken om, om onze draaiende te houden. Ja, dat is natuurlijk al, daar moet, dat, is de, dat is de norm, daar moet je mee vergelijken. Dat kan natuurlijk alleen maar beter. Uh -huh. En ik denk dus dat we inderdaad eh, dat we de landbouw in die zin beetje moeten, opnieuw moeten uitvinden, want zeker van de Nederlandse landbouw gaat om denken dat we ontzettend efficiënt zijn. Daar, daar kloppen we ons voor op de. Worst. Maar ja, dat is pas, dat is, we zijn efficiënt, omdat we al die dingen, al die inputs niet meerekenen en ook alle kosten niet, want die wenden we gewoon ergens anders af. Mm. Dus dat, dat, dat plaatje is volkomen scheef. We, we, we, produce, we besteden 10 calorieën energie om er één te produceren. Nou, dat hou je dus niet vol. Nou, dat moet echt anders. Dus, dus daarom de permaculture. Ja. Ja. Dan gaan we een ander keer Ja, ja helemaal door. goed hoor. Ja. Nou, en maar ik goed, denk je... bijvoorbeeld ook hè, in, de, in de supermarkt: dan zag ik laatst ook iemand voor mij, en daar is verder niks mis mee, maar het is een mooi beeld. Van, die koopt dan uh, plastic zakjes met voorgesneden. Uh, wokgroente of zo, of salade. En, ja, de, en iedereen is altijd gestrest In deze supermarkt, daar kom ik zo min mogelijk, maar die ene. En uh, dat is, ik vind het echt een rotsfeer. Maar het, het, het, dat hoort zo bij het moderne leven. Dat je dus je ontzettend druk bent en hard werkt. En je, je hypotheek en noem het maar. Voor je, voor de, en die wasmachine die je allemaal in je eentje hebt enzovoort. Ja. En dat je dus iemand betaalt om jou te sla te snijden. En in een plastic zakje te stoppen. Het ja. is toch... Dan loop je toch... Weet je, dat doen we toch iets verkeerd? Het kan echt heel veel simpeler. En daar worden we volgens mij veel gelukkiger van. Dus dat... Nou ja, nou volgens mij worden mensen gelukkig als ze af en toe met hun handen in de grond zitten. Bijvoorbeeld, of Dat je, dat je gewoon hele simpele dingen kan doen die gewoon direct van waarde zijn voor jezelf, voor een ander. Dus Zo als inderdaad de spruitjes uit de tuin halen of zo. Ik wil toch slot nog even terug naar het duin ja. Ga jij nog een keer terug? Heb je dat verlangen? Nou, verlangen niet per se. Ik kan me wel voorstellen, maar het zou dan denk ik wel voor, weer voor iets specifieks zijn. Het ja, ja. zijn niet te trappelen. Ik heb, ik boek heb echt wel, wel flink aan gesnuffeld natuurlijk. Ik denk dat het voor mij dan toch interessant een voorlopig zou zijn om naar een andere economie te gaan waar eco. ze ook ecologischer verder zijn. Ja, mm -hmm. ja. duidelijk. Maar misschien wordt we uitgenodigd om ze, om ze over les ja, te geven <laughs> ja, ja. ofzo. Oké. Okay. gaan we nog iets van jou lezen over uh, Hoer? Want je hebt, je hebt natuurlijk eerder een boek geschreven en dat is pas herdrukt, hè. Uh, na jaar 2010, geloof ik. Dan heb ik het natuurlijk over tuinen van over? Oh nee, en dat, nee, nee nu... dat is nu net uit vorige maand. Ja, grappig. Hij had nu iets te schijn. Ja, ik, ik heb het al. Okay. Ik heb het zelfs met een opdracht van jou erin. ja. <laughs> Ja. Tuinen van de Overvloed ligt nu op Nee, plaatsen. maar ik ga niet denk ik, over dan Noer schrijven, maar ik neem er wel eens voor mee natuurlijk. Uh. Ja. In die zin was het natuurlijk tweeledig mijn gang naar Italië. Het was ten eerste die cursus. En, uh, nou, ik heb natuurlijk nu ook mensen in die cursus leren kennen... ...waar die verdeel ja, interessant blijven. En, uh, en, en de attractie was natuurlijk ook een beetje groot. Damme Noer van het licht bijzien. Dank je wel. Oké. Dank je wel. dank. Ja. Interessant gesprek. Dank je.